Goedemiddag, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Rutte is niet geschrokken van de woorden van zijn Russische collega Poetin. Die vertelde vanochtend in een tv-toespraak dat hij 300.000 militairen oproept om te laten trainen en uiteindelijk te vechten. Ook zei hij dat het Westen probeert om Rusland te vernietigen, maar dat zijn land veel wapens heeft premier Rutte verwacht niet dat Poetin gekke dingen gaat doen. Dat denk ik niet, want het is ook niet in het belang van Rusland om weer rare dingen te doen. Dan hebben ze ook een heel groot probleem. Dus ik denk dat dit bestaande retoriek is, die kennen we al vaker en daar enige rust bij de stukken zou mijn advies zijn. Rutte zegt dat we gewoon door moeten gaan met het steunen van Oekraïne. En het is niet echt gezellig in de Tweede Kamer. Daar wordt gedebatteerd over de miljoenennota, maar minister Jetten is er niet bij. Hij is in Amerika bij een bijeenkomst over schone energie. Jetten is minister van Energie en had volgens de oppositie bij het debat moeten zijn vandaag, want ze hebben veel vragen over de maximumprijs voor energie die is aangekondigd. Vier Britten hebben een boete gekregen voor een vechtpartij in een vliegtuig op Schiphol. De knoppartij was eerder dit jaar. Bij een vlucht vanuit Manchester ging het kort na de landing mis tussen twee groepen Britten. Volgens de OM hadden de mannen gedronken en werden er racistische dingen gezegd. En oorlog voeren in de ruimte. Letterlijk nog ver weg, maar mocht het zover komen... dan heeft het Amerikaanse leger een speciale dienst voor, de Space Force. En als je dat hebt, kun je er maar beter een stukje muziek bij hebben, dachten twee veteranen. Ze maakten een eigen lijflied voor de dienst, want andere legerafdelingen hebben dat ook al. Het Space Force lied klinkt zo. De hymne, zoals dat heet, heet Semper Supra en heel toepasselijk betekent het altijd boven. Krijg je nog het weer? Vandaag en morgen is het best lekker, dus je dikke jas kun je thuis laten. Trek wel een trui aan. Het is veel zonnig. Vandaag weinig wind en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat Viede tussen Hoogmade en Hoofddorp 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg en er is maar één rijstrook open. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Utrecht-Noord. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar staat een vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 tot naar het leukste radiostation van Nederland. I must have left my house at eight because I always do House at 8 because I always do My train I'm certain left the station just when it was 2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 Some papers waiting to be signed I must have gone to lunch at half past twelve or so, the usual place, the usual bunch And still on top of this I'm pretty sure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 for you Ik ben vandaag begonnen met Sting, Fragile, en The Day Before You Came van ABBA. En ik ga door met Say You, Say Me van Lionel Richie. Dans en beweging voor senioren. Onder leiding van Conny Lodewijk. Voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. Dansen houdt je lijf fit. Een uitdaging met veel humor en blijheid. Na afloop is er een mogelijkheid voor koffie of thee. En dat is 10 euro per maand. Instromen is mogelijk. Vrijdag van kwart over 10 tot kwart over 11. En de locatie is pluspunt. Hurts to be in love. Gina Vanelli. Tussenmetavond van de week door Hans Wassenaar. Bimbo Jet was een Franse Eurodiscogroep onder leiding van Claude Morgan en Laurent Rossi, die in de zomers van 1974 en 1975 internationale bekendheid verwierf met het nummer El Bimbo. El Bimbo is populair bij zowel straatmuzikanten als Orkestcomponisten, waarbij Paul Moria in 1975 goed profiteerde van zijn eigen instrumentale arrangement. Het lied in het tango-arrangement was ook te horen in vier van de zeven Police Academiefilm Hier zijn Bimbo Jet met El Bimbo. Now, Z. FM. All when you were here. Oh, you gave it all, and I took it for granted. Dit was Sergio Mendes met Never Gonna Let You Go. Kunstgeschiedenis, Florence en de Renaissance. De Renaissance begon in Florence... waar de schilderkunst, beelhoudkunst en de architectuur... een grote vlucht nam in de 15e eeuw. Halverwege is er een pauze met koffie en thee. Aanmelden via de website. Voor vervoer kunt u uiterlijk de maandag bellen... met de belbus 5717373... 5717373 En het is zondag 25 september van 2 tot 4 uur. En de locatie, pluspunt. De volgende is George Michael met Heaven Help Me. 24 uur per dag. Dit is de... Get me wrong What you saying to me baby Cause I'm not Trying now to end It all Waarom spreken we getallen andersom uit? De uitspraak van getallen is eerder ontstaan... ...dan het opschrijven ervan. Er werd een manier gebruikt... ...die het zo overzichtelijk mogelijk hield. Eerst de eenheden en dan de tientallen. Boven de honderd werden eerst de eerste honderdtallen genoemd... ...en vervolgens de eenheden en de tientallen. Dit bundelen lijkt misschien wat onlogisch... ...maar op die manier is het getal beter te behappen. Van oorsprong hadden er gemeaanse talen... Duits, Nederlands, Engels, Zweeds, Deens en Noors. allemaal de psychologische volgorde, legt taalkundige Maries Philippa uit. Toen het schrift ontstond, kwamen voor de klanten letters en voor de getallen cijfers. Het Indische-Arabische cijfersysteem, zoals we dat nu gebruiken, met de nullen erin, werd in de 6e eeuw bedacht in India en het verspreidde zich na 1150 via Perzië en de Arabische mooren in Spanje, naar de rest van Europa. In dat cijfersysteem is ervoor gekozen... om het honderdtal voor het tiental te zetten... en het tiental voor de eenheden... zodat je meteen een indruk krijgt van de grootte van het getal... en je de getallen eenvoudig kunt optellen en aftrekken. In sommige talen, zoals het Zweeds en het Engels... is de gesproken telwijze in de loop der tijden aangepast... aan de geschreven cijfers. In Romaanse talen, zoals het Frans, was dit al gebruikelijk. Maar in Nederlands ziet Filippa het niet alsnog een keer gebeuren. Dit systeem hebben we nu al meer dan duizend jaar en het voldoet prima. Just But that was yesterday Now just a dream A dream that lives inside my memory Wish it could be of where i am thinking of you again once in a while i call your name out loud Wordt iedere oude oude platina. <laughs> Dit waren achter volgers Shine On van LTD en I've Never Been To Me van Charlene. Yoga begint en eindigt niet op het matje in de les. Je neemt dat gevoel van eenheid, van adem, lichaam en geest mee in het dagelijks leven. Docent Lucienne Hamar de La Brataillere, 15 keer 172,50, later instromen is ook mogelijk. En het is tot 19 december van 7 tot kwart over 8. De locatie is Pluspunt. Ik ga door met Spender Ballet Through the Barricade. Vive Alison J. Moyet, geboren in 1961, is een Britse singer-songwriter. Haar vader is een Fransman en haar moeder is Engels. Op haar zestiende ging Moyet van school. Na een tijdje in een winkel gewerkt te hebben, begon ze een opleiding tot het pianostemmer. Waar ze echter na twee jaar mee ophield, omdat ze toen met de band Yazoo een hit had met de nummers Only You en Don't Go. Haar solo noemde ze Alf. ...naar de bijnaam die ze van Vince Klek gekregen had. Ze maakte verschillende cd's, won nog drie Brit Awards en verschillende andere prijzen... ...en toen toerde ze over de hele wereld. Ze staat in de top 5 van de bestverkopende Britse zangeressen ooit. Op 6 mei 2013 verscheen haar album The Minutes. Haar meest recente album is Other, uitgebracht op 16 juni 2017. Hier is Alison Mayette met Love Letters... ZFM fm